Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vakbond FNV wil dat ruim 12.000 mensen die in de vleesindustrie werken... getest worden op het coronavirus. Vannacht werd een bedrijf in Helmond gesloten... nadat uit een steekproef was gebleven... gebleken dat 1 op de 6 medewerkers besmet was met het virus. Daarvoor werden er ook al veel besmettingen bij andere slachterijen geconstateerd. Behalve de testen wil de FNV ook dat het personeel dezelfde beschermingsmiddelen krijgt... als mensen die in ziekenhuizen werken. In Zuid-Korea moeten ruim 200 scholen weer dicht... en een paar dagen nadat ze juist weer open waren gegaan. Aanleiding is een nieuwe uitbraak van het coronavirus... in een distributiecentrum ten westen van de hoofdstad Seoul. In 24 uur tijd werden daar 56 mensen positief getest. De Zuid-Koreaanse autoriteiten vinden het extra zorgwekkend... dat dit zich afspeelt in de buurt van een dichtbevolkt gebied. Zuid-Korea werd aan het begin van de pandemie hard getroffen door het coronavirus... maar werd geprezen om zijn efficiënte aanpak. In Louisville in Kentucky zijn zeven burgers neergeschoten bij confrontaties met de politie. Betogers eisten dat de verantwoordelijke agenten worden gestraft voor de dood van een zwarte vrouw van 26. Zij kwam in maart om bij een drugsonderzoek in haar huis. De protesten in Louisville zijn opgelaaid naar de dood van een zwarte arrestant in Minneapolis eerder deze week. Bij een explosie in een appartement in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. De bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een buurman moest naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Volgens de brandweer is de explosie veroorzaakt door gas. De gevel van de woning in Rotterdam-Prinsenland is eruit geblazen. De buitendeur hangt nog aan het balkon. Het weer, het is zonnig. Later in het binnenland komen er wel wat stapelwolken. In het noorden wordt het maximaal 19 graden vanmiddag. In het zuiden kan het 23 graden worden. Ook morgen is het zonnig en nog iets warmer. Zondag is het wat koeler, maar maandag is het weer zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik ben mezelf eigenlijk af te vragen wanneer ik uh, Chic uh, eigenlijk goed uh, begon te vinden. Nou, of misschien dat ik toch wel een ukkeltje van een jaar of uh, tien, elf was. Op een of andere manier had dat wat. Ik uh, wist niet uh, wat mij aansprak, maar misschien zal het wel de basloop van Nile Rodgers uh, geweest zijn. Dat zal er ongetwijfeld wel een beetje mee te maken hebben gehad. Uh, chic met een van hun grootste hits die ze ooit hebben gescoord hier in Nederland. Le Freak. Uh, het is uh, negen minuten over... 11. Eh, ik zag uh, ergens uh, in een van de aankondigingen bij de commerciële. Uh, zag ik ineens een film voorbij komen. Daar speelde Nicolas Cage een uh, hoofdrol in. Dan ben ik even de titel van die, uh, van die film uh, kwijt. Maar wat ik wel weet, was dat er een, een stuk filmmuziek bij zat van de, van de OJ's. Ik wist nog niet dat hij toen nog van de OJ's was... maar uh, ik zat even vluchtig voordat ik uh, dit programma ging doen uh, dat af te luisteren. Ik denk, vrek, ik heb hem zelf ook. Dus nou ja, dan ga ik hem ook uh, draaien. For the love of the money. nu ineens uh, weer in mijn hoofd uh, van, uh, van die film. Lord of the War heet hij geloof ik. Uh, waarin uh, Nicolas Cage dus uh, de hoofdrol um, speelt. Een beetje een dubieuze hoofdrol moet ik erbij zeggen. Want hij is een beetje een soort uh, wapenhandelaar. En bij die aankaler zat uh, dit nummer uh, erbij van uh, de OJ's. En uh, ineens word ik ook nog eventjes uh, terecht gewezen van, hé, hey, tik op de vingers. Van Chic, uh, want er is uh, iets anders uh, mee aan de hand. Walter, goedemorgen. En nee, goedemorgen. Wie... <laughs> ja, Tik op de vingers valt wel mee hoor. Ja, nee, is dat. Uh, ja, nee, wel goed. Uh, wat. Uh, wat uh, de, bassist van, de bassist van Chic, dat is uh, Bennett Eppert. Oh. Niet... oh! Nou, Rustus is de producent, de man met het citaatje dat je zo herkenbaar met laat oh. later ook. Maar dat is de zijde. Ja. Maar je laat uh, lekkere groovy muziek, Jaap. Een beetje mijn muziek. Ja. En, uh, dat betekent dat ik dus waarschijnlijk vanavond Felina de grote moet gaan draaien. <laughs> ja, er zit het wel wat wisselgeld in, natuurlijk. <laughs> uh, goed, sinds vorige week uh, is dat programma er, tussen 5 en 7. Uh, ja. Wat, uh, wat uh, ja, kijk, dan is toch weer de, de vraag, wat, uh, wat er toch achtersteekt bij die programmamaker, dat, uh, dat juist de sol zo'n uh, zo invloed uh, heeft. Uh, wat is. De, ja, wat is... Hoe is dat, dat is Hetzelfde Wat jij net vertelde, ik ben op, op mijn twaalfde ook besmet door het virus. En Niet het C-woord, hè? Nee, het S-woord, het, het Solvirus. Ja, oké, okay, nee, dan is het goed. Nee, en dat, dat krijg je dan mee dan van uit. Mijn moeder draaide altijd allemaal af en die krijg en dat neem je dan mee. Ja. Mijn eerste plaat was van Ursula der Faye, geloof ik. Dus, uh, ja. ja, en dan, dan kom je bij de lokale omroep en dan mag je een programma maken. Ja, dan nemen we die groovy muziek natuurlijk lekker mee. Ja, uh... ja. Uh, wat, wat, wat is het voor soort uh, programma? Want uh, vorige week heb ik het even voor het eerst uh, gehoord. Ja, vorige week, vorige week is een beetje een testuitzending. Vanavond gaan we echt, uh, echt los. Het is, een, uh, het is eigenlijk een programma niet voor de Zandvoorters. Het is uh. een programma voor onze gasten in het dorp. Het uh. is een uh, programma gericht op de toeristen. Uh. Het heet Welkom in Zandvoort. Het begint om vijf uur. Uh. En dat is een beetje gekozen op het momenten dat we denken... Ja, je ziet natuurlijk op vrijdag altijd die wisseling van die huisjes... en appartementen en de breakfast. Uh. Uh, om vijf uur uh, hopen we dat mensen hun, hun tekst TV aan hebben... of hun radio aan hebben... En dan gaan ze nadenken: van ja, wat gaan we nou dit weekend doen? En dan komen wij met ons programma en vertellen: nou, je kunt daar eten, je kunt daar dit doen, je kunt daar dat doen. En dat doen we dan samen ook nog eens met uh, Liefst uit Zandvoort. Die, uh, die komen om half zes in de uitzending. En die vertellen echt de laatste dingetjes die allemaal weer geregeld worden in het dorp. Ja. Dat, uh, dat allemaal weer open gaat. Ja, Kan dat nu uh, met, uh, met alles wat. Uh, want ik, uh, ik heb nog een beetje de indruk dat het de boel een beetje op uh, slot uh, zit. Uh, ja, dat, dat zei ik ook. Ik had uh, Christophe van Liefst uit Zandvoort natuurlijk uh, een mee. En, ja, langzaamaan gaan er gewoon dingen open en daarnaast worden natuurlijk al best wel dingen ook nog wel georganiseerd. Hè. Er zijn, zijn klassen op het strand, je kunt kickboxen buiten. Er zijn best wel dingen die georganiseerd worden. Hm. En vergeet vooral de duinen niet en gewoon de strandwandelingen, dat soort dingen. En dan haal je gewoon take een kopje koffie bij de strand in. Ja, nou, ja er, is, er is toch nog uh, uh, wat, wat leedverzachtende omstandigheden voor je... als je hier uh, ja, toch ja, nog een ja, beetje de boel uh, wil uh, bezoeken hier ja, in dit dorp. Kijk, en, als, en, en als je het dorp bezoekt, weet je, uh, brengen de mensen op de hoogte van de Scharri-app... Uh, dat ze op die manier ook gewoon... Uh, ...dingen kunnen bestellen en, en dat soort dingen. Kijk, dat weten wij als Antwoorders, dus weten wij dat allemaal. Ja. Maar uh, voor onze, onze gasten natuurlijk niet. Dus dat proberen we in dat programma een beetje onder te brengen. Oké, okay. nou dat, dat, dat is er een beetje eigenlijk in het uh, korte uh, wat, je, wat je uitspookt op uh, ja. vrijdag, uh, ja. vrijdagmiddag. Vrijdag vijf tot zoveel, is dus meteen lekker ook het begin van het weekend. Ja, nou ja, ik denk dan een klein beetje mee. Ik denk, ach, weet je wat, uh, om alvast een beetje, in, uh, een beetje in die stemming te komen... ...gooi ik er ook maar een beetje zwarte muziek uh, tegenaan, denk ik. Ja, wat goed. Ja, nou ja. Goed. Ja, uh, ja, kleine moeite, grote uh, gebaar, zeg ik dan altijd maar. Dat is uh, ja, uh, snel gekozen. Nou weet ik uh, dat jij uh, toch uh, van een enorme, corpulente uh, kerel houdt die op een piano zit. Hè? Tenminste, uh, de muzikant dan in dit, uh, dit geval. En dan weet ik, weet, weet ik wel uh, wie, uh, hè? dan weet jij wel wie ik bedoel. Ik moet het goed zeggen. Dus... Ja, ik schiet opeens een liberatie door mijn hoofd. Maar nee, nee, liberatie is het <laughs> zeker niet. <laughs> nee, die past niet in dit, uh, in dit gedeelte. Maar uh, ik zeg, uh, het is een corpulente man. Hij was uh, heel erg begaafd op de piano. Jij bent een bewonderaar van die vent. Uh, uh, Barry White? Nou, that goed geraden, hè? Dat zeg ik dan altijd maar. Can't get enough of your love. Hier is Barry White. Is But I don't know about that. Many times if we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough, it's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, guy can't give up to your love, baby.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 hij heet uh, Levi, voluit uh, Levi Cox uh, nummer, het heet Shelter daarvoor hoorde je trouwens uh, Barry White voordat uh, mensen eventjes uh, het kwam bij mij een beetje broert me strot uit maar ik bedoelde dus mee te zeggen Walter is een enorme bewonderaar van, uh, van Barry White en dat was uh, dus de reden waarom ik uh, zei ja het is een uh, corpulent event uh, geweest uh, die op een piano uh, zat maar hij wist altijd wel het uh, mooie geluid eruit uh, te halen. Gisteravond had ik uh, zelf een, uh, een uitzending met de Alternative FM. Ik heb ook uh, de man uh, in kwestie gesproken. Uh, hij uh, brengt een beetje, ja, beetje funk-sol. Dat, uh, uh, dat is een beetje de beste omschrijving. Uh, meer een beetje ook uh, uit de hip-hop uh, zien. Daar komt hij eigenlijk uh, vandaan. Maar hij is erin geslaagd om ook uh, toch zelf ook wat uh, dingen uh, in, ja, met, met zang te doen... Quarren Tunes heet de EP. En Benjamin Fro is degene die het uitvoert. En hij heeft zelf gezegd, ja, dit is echt zo'n nummer wat je dan moet, moet uh, horen als je gewoon in een hangmat ligt. Nou, ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk hebt. Hier is hij met uh, dat, dat mooie nummer Benjamin Fro.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 I get a little bit of life, when the sun shines for my balcony and knee at home, and I need. We hebben hem ook hier bij ons in de studio gehad. Ik geloof zelfs in 2018 dat hij hier geweest is. En toen had hij ook zo'n ja, soort setje bij zich. Uh, dat moest dan ingeprikt worden op een mengtafel die normaal gesproken achter me staat. Maar uh, sinds we het, uh, het C-woord uh, hier rond de waard in, het, uh, in de landen. moet je daar ook weer voorzichtig mee zijn. Dus we zitten na te denken over hoe we dat dan weer opgegalossen met live muziek. Benjamin Pro, dus. Met Quarantunes, de, dat is de EP, en A Little Bit of Life heet het nummer. Um, en dan heb ik uh, aan de telefoon Mick Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, jij vroeg je af, uh, wat is dit dan? Uh, nou, dan heb ik je dus nu ja, een uh, klein lekker, stukje. Lekker le le le zomerplaatje. Ja, ja lekker, ja, hè? Uh, dat dacht ik ook. Ja. Dus ik denk, uh, dus die gaan we uh, maar eens even proberen. Kijken of we er een hit uh, van kunnen maken via het zandwoord. Uh, misschien dat dat lukt. Je weet het nooit. Dat is goed. Ja. Ja, um, jij ja, hebt ook uh, nieuws. Uh, behoorlijk wat heb ik uh, begrepen. Frankrijk, camping en circuit. Ja, nou, circuit, dus laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, want uh, nou, dat, uh, dat is geen is oud nieuws hè, ja. dat het volgend jaar plaatsvindt. Maar ik wil er nog wel even een klein stukje verdieping aan geven. Mm. Uh, ik las dat uh, Jan Lammers, dat vind ik uh, buitengewoon sterk van hem. Ja. Te zeggen van nou, ik heb 35 jaar gewacht. Ik vind het niet zo erg om daar nog een jaartje aan, uh, aan te koppelen. Ja. En daar heeft hij ook gelijk in. Het is natuurlijk zonde om het hele circuit te verbouwen... en dan uh, te zonder publiek. Dat is, natuurlijk, uh, dat is net zo goed als een, een, een, een opening van een zaak. En er komt niemand. Nee. Weet je? Ja. Ja, je hebt heel lang gewerkt om, om, om een discotheek te verbouwen... Nou, ja, dan gaat hij open ja. <laughs> en dan is er niemand. Het, het, het, het klinkt zoiets als uh, Lotfi Rikkers die ook uh, de boel heeft uh, verbouwd uh, in de Chin Chin. En uh, vervolgens uh, krijgt hij te horen dat hij de boel mag uh, dichtgooien vanwege dat hele verhaal. Want dat, dat, dat is een klein beetje vergelijkbaar eigenlijk. Is het Chin nog klaar? Ja, die is al klaar. Ja, zeker. Wow. Ja, het, het, het, het wachten is uh, of hij met die anderhalve meter uit de voeten kan. Dat, dat is het verhaal. Maar goed, uh, je had het ja, over het weet, circuit. Je weet het, hè? De G -G -E. die naam is bedacht door mijn moeder. Hè? Ja, ja, ja, door jouw moeder. Dus, dus haar zaak was het. In, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, daarom de zeg ik het ook. 70. Ja, even over ja. het circuit nog verder, hè, Mick, want uh, je was er denk ik nee, nog niet helemaal nee, nee, klaar. Ik wil het even over mijn moeder hebben, ja, ja over het circuit zelf, ja. Wat, wat er één dingetje wat ik even eruit wil lichten, ja. waar ik misschien een beetje mijn twijfels over heb, ja. is dat uh, de, de kaartjes die zijn dan geld voor volgend jaar. En om uh, de mensen hun geduld te belonen, uh, worden ze een soort clublid gemaakt. Mm -hmm. En dan krijgen ze ook uh, de jaren erop, uh, uh, uh, zeg maar, uh, nou, voorkeursbehandeling qua kaartjes. Maar dan krijg je wel een soort uh, incest, -tree. Ik vind het eigenlijk ook dat andere mensen ook een keer naar de circuit mogen... Ja. Om, uh, om naar de races te kijken. en Vind je ook iets, ja uh, ik, ja, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb zoiets van... Uh, ja toch Aan de andere kant, uh, die, die mensen die hebben toch uh, behoorlijk wat, uh, wat pegels neergeteld. Zitten daar uh, te wachten. Komt er in één keer uh, zo'n virus uh, voorbij en die zegt... Uh, ja jongens, uh, jammer, jammer. Jullie moeten toch maar eventjes wachten. Uh, dan, dat, dat, dan vragen die mensen niet om. Ze hebben uh, gespaard, uh, ja, spaarpotjes. Lege, nee, ik weet het niet. Dat dus uh... ja, begrijp ik, ja begrijp ik, Maar we hebben, ja. Het over, we hebben het over die jaren hierna. Hè? Ja, ja, ja. Nee, oké. Okay. Dat, dat zou betekenen dat die mensen die, die, die, die, die toevallig mazzel hebben gehad met een soort van loting, hmm. want dat is het ook. Andere mensen zullen het ook gewoon betalen. Ja. Dan, dan vind ik dat, ja. Ik vind, ja, vind ik minder. Ik vind gewoon dat je ook uh, een beetje een ander publiek moet toelaten. Maar goed, laten we ja. de discussie maar een keer voeren met z'n tweeën. Ja, nou, dat is een goed idee. Maar um, goed, uh, je hebt nog meer, denk ik. Ik heb nog meer, ja ik heb Aha. nog meer. Nou, we hoorden net het mooie zomerplaatje. Ik zat vanmorgen in de auto, lekker, lekker muziekje draaien, altijd heerlijk. Mm. En toen had ik net het bericht gelezen over dat Frankrijk uh, uh, zeg maar open gaat voor vakantie. Mm. Nou, uh, heel veel mensen die willen niet vliegen. Dat mm. gaat waarschijnlijk voorlopig ook even niet. Dus ik voorspel wel een enorme... Een enorme uh, hoe moet ik zeggen chaos uh, deze zomer op de wegen in Frankrijk. Mm. Want ik bedoel, de auto wordt dan een beetje gezien als een soort ja letterlijk heilige corrupte momenten mm. vanwege het vanwege het jij ja. jij Dat uh, zo mooi zegt. Ja. Dus mensen in de auto uh, vinden ze het fijn en veilig. Dus er wordt enorm veel met autoverkantie gaan en mensen maken zich daar al heel erg zorgen om. Kan ja. ik je vertellen. Ja. En dat is ook logisch. Ja. Want, want je moet er toch niet aan denken dat. dat hè, er wordt de al zwarte, de, zwarte, de, zwarte, de zwarte maandag genoemd. Of de zwarte zaterdag. zaterdag. Ja, de zwarte zaterdag. zaterdag is het. De zwarte zaterdag. Dat iedereen op, op hetzelfde moment uh, naar Zuid-Frankrijk uh, rijdt. Uh -huh. Nou, je moet er toch niet aan denken als dat gebeurt. Als het niet gevlogen wordt. Nee, nee ik zie ik... het voor je. Ja, ik, ik zie, ik, ik, ik, de chaos is compleet, denk ik. Met, de chaos is compleet. Ja, ja, met motorkappen open en uh, deuren. Uh, uh, uh, ik bedoel, uh, iedereen uh, zit dan toch. Uh, ja, ik weet het niet. Zoiets. Dat en ja, aan de andere me. kant is het ook zo, wat er nu ook gebeurt, uh, uh, interessant om te melden, ja. dat in Italië bijvoorbeeld, hè, restaurants in de, en, en wat hier straks over een paar dagen gebeurt, op, uh, zeg maar op Tweede dinsdag en ja. juni, uh, daar is het al uh, open in, in Italië. Ja. En je verwacht dan dat er een enorme uh, stormloop is op restaurant, uh, restaurantjes en besprekingen voor tafeltjes. Hmm. Maar het is, het is er nagenoeg stil. Hmm. Mensen zijn toch, toch heel erg terughoudend. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik hoop niet dat, dat kijk, de restaurants die het al heel erg moeilijk hebben en nu straks 1 juni open gaan, hmm. dan hoop ik toch echt wel dat, dat, ze, dat ze bezette tafeltjes hebben en het zijn er maar 30. Hmm. Dus, dus ik hoop echt dat dat doorgaat. Ik moet ja. wel zeggen dat in Voorburg is er, een, uh, is er een heel leuk initiatief. Dat is een klein restaurant van een uh, van een, uh, een Aziatische uh, topkok. Mm -hmm. En wat die, wat omdat die, die, die uh, hij kan die, die afstand van anderhalve meter tussen de tafeltjes kan hij niet maken. Dus hij heeft één tafeltje, er mogen vier mensen aan plaatsnemen. En dan kookt hij ook de sterren van benen voor. Is uh, ik, ik, ik heb er ooit uh, heb ik ergens in zo'n uh, zo hut gezeten. Ik weet niet of het die hut is die jij bedoelt. En dat uh, was nog in de tijd dat ik uh, de, de Ronnie was uh, van Fabiana Dammers. Oké. Okay. Ja. dan heb ik daar volgens mij uh, wat jij nou doet. Ik, ik, ik, ik, heb, ik weet niet zeker of het dezelfde is. Maar ik uh, weet wel dat ik een fantastisch uh, gegeten heb. Dat weet ik wel. Ja. Ja. Hut? Jongens, dus hut? Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, maar het zat hier voorburg. Ik weet bijna wel zeker dat het daar... Uh, nee, maar je noemt nee, het een hut. Ja, hut. Een uh, restaurant is het uh, gewoon, ja, nee, ja. ja, ja. ja wij, wij, wij noemden dat vroeger, noemden wij dat uh, binnen de familie gewoon een hut. Waar je dan, uh, ja, dat, uh, hoeveel kost die hut? Nou ja, zo. <lacht> <lacht> ja. dan, dan moet ik denken aan, uh, aan die, uh, hoe heet het weer, <lacht> aan die... Uh, ja, die Alpen... Die Alpen ja, zoiets, ja, maar... Nee, nee, nee, goed. Maar, uh, uh, Je had ook nog iets over campings, had ik begrepen, of niet? Nou, die campings, dat, dat is merkwaardig. Ja. Uh, uh, het, het, het, het Kennen ze van mij, die wilden een campingboek op, uh, op een van de mooie eilanden die we hebben. Ja. Nou, dat kan dus al niet meer, nee. Het is dus helemaal afgestapt. Het... Dus camping campings is blijkbaar uh, op dit moment een uh, hot item. Toch wel. Ja, ja, dat is dat is wel, dat is een heel apart is dat. Ja. Hey, ik ben nu, nu. Ja. Nee, nee, nee. Maar ik. Uh, kijk, nee, nee. Ik, ik weet dat. Uh, mijn, je hebt het over. Uh, de Waddeilanden, neem ik aan. Hè, die campings. Want. Uh, die, de de stortenmelk. In Frieland zal wel. Vollopen. Dan heb je ook nog. Uh, nou ja, die, die campings. Op. Uh, Te Schellingen en op Abeland. daar, daar uh, Dat laatste eiland. Daar kom ik dan weer. Uh, geregeld. Maar ik weet. Uh, dat je dan. Uh, dan wel iets moet doen. Want. Uh, ik, ik, ja. Ik bedoel. Uh, je zal toch even. Je potje moeten koken, denk ik. Want. Uh, ja, zoiets. Kan toch? Of niet? Ja, ja, maar er zijn ook van die campinggasten die zeggen van... Uh, ja die moeite doe ik niet. Ik, uh, ik wil lekker in mijn tent uh, slapen. Maar uh, ik wil ook ergens eten in, uh, op een van die uh, plekken op dat, uh, op dat eiland. Ja, ja, dat heb je ook. Dat heb je ook. Nou, dat zou goed gaan, denk ik, in die restaurants. Dat nou, hoop het, ik wel, ja. Het is, het is, het is, het is nogmaals, hè, het is wat Maurice de Hond zei... Ja. alles wat buiten plaatsvindt, dat kan. En alles wat binnen plaatsvindt, is een beetje... Ja dat, ja, dat zou een beetje gevaarlijk kunnen zijn. Ja, heet? maar... Ik uh, moet je gisteren erbij uh, zat in het nieuws dat er weer iets, uh, een onderzoek is uh, geweest uh, door wetenschappers. En dat is geplaatst in The Lancet, toch ook niet de eerste, de beste wetenschappelijke uh, ja, platform, wetenschappelijk platform. En die zeiden van ja, als je het goed ventileert, dan schijnt het uh, dus uh, dat je de kans erop verkleint. Hè? Je, je zegt uh, niet dat het uh, helemaal verdwijnt, maar de kans dat, uh, dat je het dan verspreidt is kleiner, een stuk kleiner. Nou, het heeft ook te maken met de luchtvochtigheid. Als ja. een beetje de vochtige lucht is dus goed. De droge ja. lucht is niet goed. nee. Dus, uh, want die aerosols, hè, die, ja. die hele kleine druppeltjes, die worden door luchtvochtigheid worden die, ja, die worden opgelost. Ja. Uh, ja. In, in, in droge lucht blijven die natuurlijk aanwezig. Ja, en dat heb je op een camping sowieso niet, want dan uh, zit je toch gewoon in de buitenlucht. En uh, denk ook als je bijvoorbeeld thuis uh, of uh, als je op vakantie bent en je eet buiten, dan denk ik ook dat dat wellicht wel meevalt. Ja, ja, maar goed, dan hebben we het toch weer over het c en daar zouden we het niet over hebben, dus uh, nee. Dat maar hebben. Hey. Uh, ja. Dit was het denk ik, uh, geloof ik. Hè? Ja, ja. F Fijne Pinkster. Ja. Uh, ja. Ik ga volgende week niet spreken, geloof ik. Nee, volgende week uh, zitten hier andere mensen, dus dan, uh, dan, ja, dan, ben ik even een weekje afwezig, maar goed. Dan, uh, daarna ben ik er weer. Week dus ook. Wat zeg je? Ik ben er ook aan even... Ja, ja, ja, maar goed. Uh, maar uh, ik, ik, ik troost mij in de wetenschap dat je een week later dan, dan weer gewoon uh, uh, meedoet. Neem ik aan. Uiteraard. Ja. Uiteraard, ja. Ik uh, ga je spreken. Dank je. Die is goed, man. Tijdendienste. Jij ook. Dat was uh, Mick Boskamp. Uh, verder met uh, Nederlandsstalig werk Iris Penning met Zaternacht. Dat ze wacht op iemand die door haar heen loopt. Het verkeerslicht wacht op iemand die doorroodt. Deze kroeg ze wacht op iemand. Yard, a brand new pair of credit cards two pins up, on, one his and her five bodyguards two chauffeurs just be a man don't be a slave even though rich didn't watch she quick don't be fooled by the sparkling eyes because behind those eyes is a big surprise i'm not saying all ladies are the same i'm just talking about the ones that like to play games if Caesar you try to confuse them, you in In de jaren 80 werd er op een gegeven moment bedacht van ach, dit is ook wel eens een leuk nummer om te kopen. King MC deed dat is dat het uh, nummer van uh, Janet Jackson What Have You Done For Me Lately heeft hij uh, gemaakt What Have I Done For You Lately daarvoor hoorde je Iris uh, Penning en uh, dat uh, was uh, zaternacht dat is een single die deze week is uitgebracht. Ik heb hem hier in dit gedeelte van het programma gedraaid... tussen 10 en 12. Maar ook in het programma wat ik zelf doe op de donderdagavond. Dus dat, dat heb ik daar ook al laten horen. Dan nog even iets wat toch ook even speciaal is... onder de aandacht te brengen. Want dat is dan niet hier in Zandvoort, maar erbuiten is een bericht van Oog voor vriendschap. Elke vrijdag om 8 uur borreltijd, zegt, die, zegt, de, zegt deze ja, organisatie. En dan kan je dus via Zoom kan je daar online kan je meedoen. Het is, ja, wat is het eigenlijk? Ik ga het even lezen. Corona heeft ons leven veranderd. Zo staat dat hier. Zeker ook voor mensen met een beperking. Want. Zo staat het er ook. Wie heeft er geen? Die tussen uh, het wal en het schip uh, vallen. Uh, door het wegvallen van onder andere werkzaamheden bij bijvoorbeeld het uh, project Biosoepie, Ook van oog uh, voor vriendschap. En het stopzetten van de tweeweegselijkse wandelclub zitten veel van die leden alleen thuis. En dat uh, vraagt dan om actie. En daarom hebben ze dus uh, besloten om mensen met onder meer een uh, lichamelijke, visuele en lichtverstandelijke... Beperking en een autistische stoornis. veilig en gelijkwaardig met elkaar in contact te brengen. Met de, de stichting. Wacht uh, wat In uh, contact te brengen. Heeft Stichting. Filia, dat is de stichting die dit organiseert... het platform Oog voor Vriendschap weer online gezet. Zo is het gegaan. En zijn er wekelijks online events. Ik moet het niet zelf gaan invullen, want dan wordt het niks. Elke woensdag is er een koffiecafé... en elke vrijdag een telefonische wandelclub in de avond. Een supergezel borrel en elke maand een online vriendschap speeddaten. Alles verloopt via Zoom en de deelname is gratis... Dus elke vrijdag via Zoom moet je even kijken. Oogvoorvriendschap.nl, daar staat het allemaal op. Uh, dan is uh, deze week voor mij uh, ook uh, weer ten einde. Want uh, aanstaande maandag zit hier de heer Vunnekot weer. Dus die gaat dan uh, door alle winstreken heen en doet het dan op zijn speciale wijze. Maandag tot en met woensdag. Wie de donderdag uh, zit, uh, daar moet ik nog eventjes over nadenken. Want uh, ik schijn die schema's allemaal in elkaar uh, te moeten draaien. En uh, dan is vrijdag uh, de beurt aan Jelmer, Want uh, zoals je uh, al bekend, uh, het uh, middagprogramma komt uh, weer terug. Dat is dan wel even in wat aangepaste vorm. Want dat gaat plaatsvinden tussen 1 en 3. En niet tussen 12 en 2. Van dinsdag tot en met donderdag. Dus dat uh, is dan ook weer uh, bij deze gezegd. En hoe het programma gaat heten, dat maken ze zelf wel bekend. En zoals altijd, de afsluiting voor dit programma Howard Jones. En things can only get better. Dag.